Uur. Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De oud-burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, krijgt een boete van 250 euro... omdat hij volgens de rechter in zijn auto aan het masturberen was. Een vrachtwagenchauffeur zag Schuiling met ontbloot bovenlijf achter het stuur zitten... terwijl hij zijn jonge heer aan het masseren was. Schuiling zei dat hij last had van zijn maag en daarom aan zijn buik zat. Maar de rechter geloofde dat niet en vindt zelfs dat de woorden van Schuiling... bewijzen dat hij daar was, zegt onze verslaggever Roel Pauw. Het is niet officieel gezegd, maar er zijn eerdere incidenten geweest met van gelijke aard, waarbij Schuiling eh, nou merkwaardig gedrag heeft vertoond en de, de politierechter heeft dat ongetwijfeld ook in haar oordeel meegenomen. Oud-burgemeester Schuiling kan nog tegen de uitspraak in beroep gaan. Er komt voorlopig geen verplichte stagevergoeding. Vooral mbo'ers krijgen nu vaak niet betaald op hun stage en houden ook geen tijd over voor een bijbaantje. Studentenclubs vragen in Den Haag al jaren om een minimumbedrag voor stagiairs, maar onderwijsminister Bruins willen nog niet aan. Hij is bang dat veel bedrijven stoppen met het aanbieden van stages als het ze geld gaat kosten. Wetenschappers hebben een deel van een gezicht van een mens gevonden die tussen de 1,1 en 1,4 miljoen jaar geleden leefde in Europa. Het zijn voor zover bekend de oudste botten van een gezicht dat ooit in Europa werd gevonden. Het werd gevonden in een grot in Spanje waar al langer onderzoek wordt gedaan. En iedereen die in Rotterdam woont... kan binnenkort gratis lid worden van de Biep. De bibliotheek wil zo de drempel verlagen... en hoopt dat mensen die zich nu niet thuis voelen in de bibliotheek... er straks wel durf, durven binnen te lopen. Verslaggever Ibrahim Dosloh ging op pad om te checken... of Rotterdammers een beetje boekenwurmen zijn of willen worden. Lees jij boeken? Ja. Welke boeken lees jij nu? Dieren. Over dieren? dieren. Oh, oké, okay. kijk. Nou, helemaal top. Ja, ik denk dat het heel goed is voor de ontwikkeling van de kind. Kinderen leren dan gewoon veel beter ja, leren... En spreken. We lezen niet zoveel en daar word je niet echt slimmer van. Het gaat om het goedkoopste lidmaatschap waarbij je zes boeken per jaar kunt lenen. Dat nu gratis wordt voor iedereen in Rotterdam. Het weer af en toe zon, maar soms ook een stevige bui. Vanavond droogt het weer wat op en vannacht kan het wat gaan vriezen. Morgen opnieuw wisselvallig en een gaatje of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag door de nasleep van een ongeluk. Het rijdt nog langzaam tussen Nieuw-Vennep en Zoeterbouw de Rijndijk. De vertraging is nog 10 minuten. Verder staan er vooral veel files die zo'n 5 minuten opleveren. Op de N207 van Hillegom naar Alfa aan de Rijn heb je ook 10 minuten oponthoud voor de afrit Nieuwveen. Verder rijdt het langzaam op de N242 van Alkmaar naar Middenmeer bij Sint Pancras. En daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 So bad oké. Okay. Breathing hard when I'm squeezing your lungs, keep it strong. But I gotta hit the streets when I'm done. It's joy and pain when you trying to get ahead of the game. It's fucked up, but you never complain. You just pray I don't get killed when I hit the hood. Just another hundred million, I'ma quit for good. No more drug wars, trips to jail, and shootouts. Getting loot out, but lawyers and bail to get you through out. Just me and you, power off sex and twisted. You OG to you OD addicted. Op 106.9 ZFM Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Filipijnse oud-president Duterte is aangekomen in Nederland. De internationaal strafhof in Den Haag wil hem berechten... voor misdaden tegen de menselijkheid vanwege zijn keiharde antidrugsbeleid. Het kabinet wil de illegale handel in Veeps strenger aanpakken. Er komen forse boetes op het online aanbieden van Veeps... en ook een onderzoek of de minimumleeftijd voor roken naar 21 kan. En Belgische journalisten van de VRT hebben ontdekt... dat er op Telegram mensen worden geronseld om sabotage te plegen. De journalisten waren undercover lid van een pro-Russische hackersgroep. Daar werd ook opgeroepen om te spioneren en propaganda te verspreiden. Het weer vanavond en vannacht gaat het licht vriezen. In de kustprovincies is er kans op een enkele bui. Ook morgen is het een buien- en zon, dan een graad of zeven. Het ritme van zandvoort.